Zes uur. Dit is Radio 1 met Joost Vullings. Leuk dat mooie meer. Weer, maar hoe vat je slaap in een bloedhete slaapkamer? Zometeen het antwoord in het NOS Radio 1-journaal. Maar eerst het journaal met Kees Groot. In Duitsland is een akkoord bereikt over de aanleg van het Duitse deel van de Betuwe-lijn... tussen Emmerich en Oberhausen. Morgen zetten de premier van de deelstaat noord westfalen en de Duitse minister van Verkeer hun handtekening. Voor de aanleg van de 73 kilometer spoor is 1,5 miljard euro uitgetrokken. De BTU-lijn verbindt de haven van Rotterdam met het roergebied. De spoorlijn wordt vooral gebruikt voor vervoer van auto's, steenkool en landbouwproducten. Tankwagens brengen vanaf vandaag extra drinkwater naar Tessel. Een van de onderzeese waterleidingen is kapot, waardoor de watervoorraad op Tessel flink is afgenomen waterleidingbedrijf PWN stuurt daarom 20 tankwagens per dag naar het eiland om de voorraad aan te vullen. Dat is zo'n 600.000 liter per dag. PWN weet nog niet wanneer de kapotte leiding naar Tessel kan worden hersteld. Er ligt nog een tweede waterleiding naar het eiland en die doet het wel. De Nederlandse studenten die op de wereldjongere dagen de paus toespreekt, doet dat namens het werelddeel Europa. Biologiestudente Annemarie Scheerboom zal de paus in het Nederlands en het Engels toespreken. De dagen vinden plaats op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro. Het evenement was een initiatief van paus Johannes Paulus II... en wordt om de drie jaar door de katholieke kerk georganiseerd. Er komen honderdduizenden jongeren uit de hele wereld op af. De politie heeft twee mensen verhoord in verband met de verdrinking... van een vijfjarig jongetje gisteren in Amsterdam. Het gaat om een 21-jarige man en een 42-jarige vrouw... die het groepje van zes zwemmende kinderen begeleiden... De politie onderzoekt of ze voldoende toezicht hebben gehouden, zegt een woordvoerster. Ja, de aanklacht is formeel dood door schuld. En dat klinkt natuurlijk heel heftig, want deze zaak kent alleen maar verliezers. Um, het is ook natuurlijk helemaal niet zeker of ze zich daar ook daadwerkelijk schuldig aan hebben gemaakt. Want dat is weer niet aan de politie, maar dat is wel de verdenking. De verdachten mogen na verhoor weer naar huis en daarnaast worden nog enkele getuigen gehoord. Steeds meer Nederlandse ziekenhuizen richten een speciaal team op voor de zorg in de laatste levensfase van patiënten. In deze zogenoemde palliatieve zorgteams spreken zorgverleners met patiënten en familie over al of niet doorbehandelen en wensen rondom het levenseinde. Dat blijkt uit onderzoek van twee zorginstellingen. Volgens verzekeraar Achmea besparen de teams ook geld. Omdat er minder onnodig wordt behandeld, wordt per patiënt 1200 euro bespaard. Vanwege de aanhoudende droogte stellen enkele waterschappen in Oost- en Zuid-Nederland een schutbeperking in. Dat betekent dat de sluizen minder vaak opengaan. Plezierboten moeten daardoor wachten totdat de sluis vol genoeg is. Daarmee wordt onnodig verlies van water voorkomen. En de nieuwe Belgische koning begint op 6 september aan een serie bezoeken aan alle tien provincies in Vlaanderen en Wallonië. Deze zogenoemde blijde intredes zijn vergelijkbaar met de provinciebezoeken... die koning Willem-Alexander en koningin Maxima maakten... na de inhuldiging op 30 april. Koning Filip en koningin Mathilde starten op 6 september in Leuven... in de provincie Vlaamse Brabant... en eindigen hun tournee op 25 oktober in Brugge in West-Vlaanderen. De Toonderprijs de wordt wegbezuinigd. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft er geen geld meer voor... De jaarlijkse oeuvreprijs voor striptekenaars is pas drie keer uitgereikt... aan Jan Kruis, Peter Pontiak en Joost Zwarte. De prijs van 25.000 euro was genoemd naar Martin Toonder... de bedenker van Oli B. Bommel en Tom Poes. De grote prijs van Oostenrijk komt volgend jaar terug op de Formule 1-kalender. Bernie Ecclestone van de raceorganisatie heeft daarover een akkoord bereikt... met Red Bull, de eigenaar van het circuit in Spielberg. De eerste Oostenrijkse Grand Prix in tien jaar wordt volgend jaar op 6 juli gehouden. En dan nog het weer. In het binnenland ontstaan stapelwolken met kans op onweer. Morgen meer bewolking met stevige regen- en onweersbuien. Het wordt dan 24 tot 29 graden. De files met Edwin Gerrissen. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven is bij knooppunt De Hocht de rijbaan dicht. Daar was een auto uitgebrand. Het verkeer moet over de vluchtstrook. En daardoor staat er een lange file op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Van knooppunt Leendeheide 12 kilometer. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht voor Maarse 5 kilometer na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Op de A4 Amsterdam-Den Haag voor het ring van het aqueduct 5 kilometer de werkzaamheden. Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 Zuid richting Amersfoort. Voor Amstel Business Park zaten 7 kilometer. Twee rijstroken zijn daar dicht. En ook een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Voor Knopend Waterberg 5 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Ik wil dat mijn mensen altijd en overal kunnen bellen.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 Onze Louis Dekker is op Vlieland. Het eiland is in de zomer altijd vol met toeristen... maar voor het deel waar de militairen trainen... moeten ze wachten tot vrijdagmiddag. ziet dan al bijna de mensen bij de vlag staan te wachten... want uh, die willen dan ook dit stukje te voet uh, verkennen maar eerst het uh, buitenland. Amnesty International beschuldigt het Egyptische leger... van koptische christenen niet te hebben beschermd... Toen, toen zij op 5 juli in een dorp bij Luxor... werden aangevallen door woedende moslims. Correspondent Sander van Hoorn. Ja, wat heeft zich er allemaal afgespeeld... in het begin deze maand in het zuiden van Egypte? Nou, het lijkt me op te zijn. Het ook Amnesty met het lichaam van een uh, moslim... een Egyptische bewoner van dat dorp buiten Luxor. Uh, die was gevonden in de buurt van een uh, paar huizen van christenen. Die christenen... Die zijn vervolgens belaagd. De meest erge het meest erger was dat in het geval... Ja, Sander, ik, ik ga je even onderbreken. De verbinding is, is heel erg slecht. Wie weet, uh, bel je via KPN. Ik weet niet wat het is, maar we gaan je zo weer even terugbellen. Tot later. Tot zo. Dan gaan we verder met de zorg. Steeds meer ziekenhuizen richten een speciaal team op... voor palliatieve zorgverlening. Dan maken zorgverleners tijdig afspraken met patiënt en naasten... over de zorg en wensen in de laatste levensfase... Annemieke van der Pad is internist in het Maanstad Ziekenhuis in Rotterdam en maakt deel uit van zo'n palliatief zorgteam. Goedemiddag. Hallo, goeiedag. Ja, u werkt al een jaar in zo'n team. Wat zijn uw ervaringen? Nou, ik ben er zeer uh, positief over. Ja, waarom? Nou, omdat uh, wat we kunnen zeggen is dus dat we zien dat door de, door de ontwikkeling dat die uh, palliatieve teams er zijn, dat uh, zowel patiënten als uh, verpleegkundigen en artsen op uh, andere afdelingen. Uh, informatie krijgen omtrent de palliatieve zorg die er nodig is... en dat zij uh, adviezen kunnen krijgen waar zij behoefte aan hebben. Ja, hoe, hoe werkt het nou in de praktijk? Iemand is in het ziekenhuis, dus het is duidelijk dat iemand zeggen, zijn beste tijd gehad heeft... dat het einde nadert. Wat gebeurt er dan? Nou, er zijn een aantal dingen die kunnen gebeuren. Uh, ten eerste kan het zo zijn dat iemand bijvoorbeeld een pijnprobleem heeft... en dan wordt de CPT, dus het palliatieve team, erbij gevraagd. Om te ondersteunen hoe we dan zo'n uh, pijn in zo'n laatste levensfase goed onder controle kunnen krijgen. Want mensen willen een goede kwaliteit van leven. Nou, dan worden zij erbij gevraagd: inventariseren het probleem omtrent de pijn. Maar zij kijken ook naar de alle andere dingen. Zoals de psychosociale zorg die erbij komt. En de angsten die in zo'n laatste fase kunnen spelen. En zo nodig worden dan uh, weer andere mensen geadviseerd erbij te vragen. Zoals een geestelijke verzorger of een, een pijnteam. Ja, er komen dus echt het, komen veel mensen. worden dan ingeschakeld als het nodig is. Ja, en het, uh, het tweede wat kan gebeuren is bijvoorbeeld dat er mensen uh, in een stervensfase komen... en dat mensen daar ook klachten bij hebben die bijvoorbeeld niet goed onder controle te zijn komen zijn... zoals benauwdheid of pijn. En dan komt uh, vaak ook de vraag van, goh, uh, dit is gewoon eigenlijk niet meer menswaardig. En dan zou palliatieve sedatie een optie kunnen zijn het bewustzijn te kunnen verlagen. En vaak vinden verpleegkundigen en artsen... En dan geen, e uh, en daar... dan geen eten meer geven, hè? Dat is toch uh, sedatie? De situatie is dat mensen in slaap worden gebracht, zodat mm -hmm. ze niet meer bewust zijn dat ze pijn of benauwd, bijvoorbeeld benauwdheidsklachten hebben. Ja, krijgen ze dan nog wel voeding binnen? Of? Nee, in principe is het op het moment dat je, nou ja, je moet zo'n gesprek aangaan met zo'n patiënt. En dat is natuurlijk soms ook lastig van, wat doe je nog wel in zo'n laatste fase? En op het moment dat mensen echt in een stervensfase komen, dan moet je met ook met de familie bespreken... Dat, uh, he, dat iemand komt te overlijden en dat je dan ook uh, dat je zulke dingen zoals voeding, dat je dat ook zou moeten stoppen. Wie gaat meestal het uh, gesprek aan? Is, zijn dat de mensen van het ziekenhuis, is dat de familie of, of de patiënt zelf? Nou, het, het is zowel... Uh, het is natuurlijk vaak een samenspel. Dus het zijn vaak een. een patiënt heeft een klacht. Een verpleegkundige merkt dat daar uh, of als de patiënt niet meer kan praten, maar dat de familie dan wel patiënt aangeeft. Bijvoorbeeld zo gaat het niet. verpleging. Die vraagt natuurlijk dan de dokter er weer bij om te kijken van hoe gaan we dit oplossen. En dat kan soms ook zijn dat dan een CPT erbij gevraagd wordt. Dus een palliatief team erbij gevraagd wordt om te kijken wat de behoeften zijn op dat moment. Het is me helemaal duidelijk. Annemiek van der Pad, internist in het Ziekenhuis in Rotterdam. En ja, ja, maakt deel uit van zo'n palliatief zorgteam. Dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan. Dan gaan we terug naar Egypte, want we spraken net al correspondent Sander van Hoorn. Uh, het gaat erover dat MST International het Egyptische leger ervan beschuldigt ja, koptische christenen eerder deze maand uh, niet te hebben beschermd... toen ze werden aangevallen door woedende moslims. Uh, Sander, ja, wat is er precies allemaal gebeurd? Het gaat, ik waarschuw maar weer even via een Libanese telefoonverbinding... en Ah, daar in KPN, uh, oude Franse koloniën, uh, ja. Franse kolonie, ja ja. ja, precies. Dus als het weer misgaat, dan weten we welke kant we op moeten kijken. In Egypte uh, ging het helemaal mis in een dorpje even buiten Luxor. Uh, daar werd het lichaam gevonden van een islamitische inwoner van dat dorp. Dat werd gevonden bij een aantal huizen van christenen. Die huizen die zijn vervolgens belegerd. En het meest erge was dat in het geval van één huis... 18 uur lang hebben de gevechten bij dat huis geduurd. En daar zaten zes mensen in waarvan er vier uiteindelijk om het leven zijn gekomen. En, zegt Amnesty het leger, de politie, ze waren ingeroepen. Ze waren gesmeekt om ze te komen. Maar als ze al iets gedaan hebben, is dat heel halfhartig geweest. Ja, wat zegt het leger ervan? Wat hebben ze bijvoorbeeld dan wel gedaan? Nou ja, ze zeggen daar voorlopig even helemaal niets op. Er is een onderzoek gaande dat dan weer wel in Luxor... En uh, daar zijn 18 mensen opgepakt nu op verdenking van moord. Dus daar wordt wel werk van gemaakt. Maar uh, heel veel Egyptenaren, die zullen, en dan met name de christelijke Egyptenaren... die zullen zeggen, dit is een niet op zich staand incident. Dit is wat ons altijd eigenlijk al gebeurt uh, onder Mubarak was het zo uh, en onder het leger, hè, dat uh, anderhalf jaar aan de macht is geweest. Iedereen kan zich nog wel herinneren dat een aantal koptische christenen voor het gebouw van de staatstelevisie aan het demonstreren was. En toen is er een panzervoertuig van het leger op die mensen ingereden, ook weer daar mensen gedood. Dus het is niet van vandaag of gisteren... en onder uh, de bewind van de islamisten van Morsi... is het eigenlijk alleen maar erger geworden. Zij zullen dit rapport in elk geval aangrijpen... om te zeggen, er moet nu echt iets veranderen. Ja, was het ook een soort wraakactie van, van, van moslims... van de aanhangers van, van Morsi? Dit gebeurde twee dagen nadat hij was, uh, was afgezet. Ja, dan ja, is het afreageren op de christenen? Kan ik, mag ik dat zo cru stellen? Ik, ik, Kijk, er wordt altijd wel op christenen en op afgeregen gereageerd. Dat zijn minderheden. En dat is natuurlijk heel erg makkelijk. Zeker ook omdat die minderheden slecht beschermd worden. En dat is de fundamentele kritiek van dat rapport van Amnesty International. Dat het leger niet ingrijpt. Dat het zich niet hard maakt voor het beschermen van minderheden. Een maand geleden nog maar zijn er ook vier shiiten... dat is een andere hoofdstroming binnen de islam... zijn gelinst werkelijk door een groep... Buurtgenoten. En dat is wel hoe het vaak begint. Dat het begint met een buurtruzie. Dat christenen en moslims toch al niet lekker met elkaar samenleven. Dat gaat dan om uh, verliefdheden, dat gaat om uh, al dan niet illegaal gebouwde gebouwen. En dan kan dat zomaar in de vlam springen. Maar nogmaals, Amnesty zegt alleen het leger en de politie, die moeten optreden, die moeten beschermen. Die moeten die christenen beschermen, zoals ze ook anderen beschermen. Je zei net al, er komt een onderzoek. Denk je dat die uitkomst een beetje vertrouwingwekkend is? Want wie doet dat onderzoek bijvoorbeeld? Nou, dat gebeurt door het Openbaar Ministerie in Luxor. Uh, dat is normaal gesproken niet echt een aanbeveling, want nou ja, uh, daar uh, komt een hoop politiek bij kijken. En dat is natuurlijk de grote waarde van dat rapport van Amnesty International... Wij hebben het er nu over, wellicht dat zelfs media in Egypte daarover berichten. In elk geval landen en internationale organisaties die met dit rapport in de hand uh, dat onderzoek in de gaten gaan houden. En er dus misschien nog weer eens een keer extra op toe zullen zien dat dat onafhankelijk gebeurt. Sander van Hoorn, dankjewel. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven het NOS Radio 1 Journal. Net als alle andere waddeneilanden eilanden drijft Vlieland op het toerisme. Maar toeristen zijn op één plek niet zomaar welkom. De Vliehorst, een woeste zandvlakte van 20 vierkante kilometer... verboden toegang door de week, territorium van de luchtmacht. Louis Dekker ging op pad met René en Peter, twee eilanders in dienst van Defensie. We gaan even de hors op. De hors op? Ja, de hors op. De liefkozende verkorting van de eilanders voor de vliehors. De woestijn van het noorden? Nee, de Sahara van het noorden? Nou, we zijn met de auto inmiddels aangekomen in ons doelengebied. Je moet je voorstellen dat je vanaf de afsluitdijk over het water richting de vliehors vliegt. En er staan dus drie doelen in rij opgesteld. Waarbij de vliegers dus zelf aangeven welk doel ze verpland zijn aan te vallen. Ah, ik zie al een tank. Ja, het is een oude Saturion-tank die hier als doel staat opgesteld. Die is al geraakt, hè? Die is al zeker een aantal keren geraakt. Geen F-16 te bekennen, hè, vandaag? Nee, het gebied is wel geboekt door de vliegbouwers Leeuwarden en Volkel... maar dat is boven de 10.000 voet. En de oefeningen zijn ook heel anders geworden. Was het vroeger laag en hard, is het tegenwoordig toch meer van grote hoogte... met GPS en andere tactieken waarmee ze dus de doelen kunnen vinden... waardoor dus ook de overlast beperkt wordt. Gaat het nog beter? Het is een beetje over water. We stuiten er wat, hè? Ja, je kunt het ook zien. De Freehawks Express die staat normaal gesproken gewoon met droge voeten bij het stijgertje. En die staat nu dat ja, overige in het water. De Freehawks Express, daar zitten de toeristen op, hè? Correct. Het bootje is waarschijnlijk net aangekomen. De mensen worden nu in de vrachtwagen geladen en dan rijdt die naar het posthuis. En daar worden de mensen weer ja, losgelaten. Zeg maar. Dit is denk ik wel ongeveer het mooiste puntje. Tijd om uit te stappen. Ja, het mooiste puntje hier is, vind ik onze werkplek. Ik niet. Ik zie een rode vuurtoren. Ik zie Texel, ik zie vogels, zon, zee. Maar ja, de mooiste vuurtoren is onze eigen vuurtoren. Die staat 10 eh, kilometer eh, oostwaarts, Oké, okay, goed. Even naar buiten. Daar sta ik dan op mijn teenslippers. Ja, mooi, hè? Je ziet uh, daar de Flios Express op ons af komen ploegen door het water. We gaan jou zo meteen even uh, meegeven met de Flios Express. Het is net een boot. Zeg, u bent werknemer bij Defensie. Defensie was hier ooit een hele belangrijke werkgever, hè? Ja, zeker uh, een van de belangrijkste. Ik denk dat we in het verleden, nou, misschien in de laatste jaren... nog een uh, 60 man uiteindelijk in dienst hadden. Wat is daar nog van over? Van het bestand van toen uh, zijn eigenlijk uh, op dit moment nog maar 10 mensen over. Het wordt ieder jaar minder. Natuurlijk is met het verdwijnen van de landmacht heel veel werkgelegenheid verdwenen bij defensie hier op het eiland. En defensie is natuurlijk verschrikkelijk aan het bezuinigen. Ja. Wat merkt u daar hiervan? Nou, we hebben zelf weer twee arbeidsplaatsen in moeten leveren. Het ja. is zoals het is. Eén zesde weg. Ja. het doet pijn. Nou, dat is bijzonder. Overstappen op de punt van het eiland van defensie naar het toerisme. Hey, ik ben aan het van de Verliefd Express. Nou, daar gaan we. En achter ons zitten de toeristen. Ja, ik heb net een bootje vol met uh, mensen, toeristen van Texel opgehaald. Dit is wel de mooiste manier om aan te komen, want je komt hier zo op de grote leegte. Zoals het eiland eigenlijk op zijn mooiste is, kom je binnen. Ja, de Vliehors, een gebied dat mensen associëren met defensie, woestheid, maar ook ontoegankelijkheid. Wij mogen er gelukkig elke dag doorheen rijden. Nou, door de week, als ze aan het oefenen zijn, mogen de mensen hier niet lopen. Maar dan kunnen we hier wel met de express mogen doorheen rijden. We hebben radiocontact met ze, dus we kunnen ze oproepen. Soms moeten we zelfs ons meedoen in de oefening. Maar ze zitten hier ook wel veel met helikopters aan het schieten en met straaljagers. Ja, het heeft ook iets spannends, hè? want je bent natuurlijk vanuit zo'n straaljager een mooi bewegend stipje. Ja, inderdaad. Maar ik heb een oranje dak, ik heb zwaailichten. Ze schieten 9 van de 10 keer niet op ons, dus dat is dat wel weer lekker. Hè? Is het eigenlijk niet heel jammer dat dit uitgestrekte terrein, dit natuurgebied, nog steeds in handen is van defensie? Ja, natuurlijk, maar uh, doordat Defensie hier zit, blijft dit gebied wel gewaarborgd zoals het nou is. Hè? Op het moment dat je dit open gaat stellen, dan gaat deze, dit unieke plek gaat wel weg. Hè? Want dan komen hier altijd mensen en dan gaat de bijzonderheid ervan, gaat weg, denk ik. En dan laten mensen troep achter. Laten mensen troep achter en dan eens kijken hoe schoon het is. Juist vanwege Defensie hebben we hier zo'n mooi gebied, denk ik. Louis Dekker op teenslippers op de Vliehorse Express. Morgen, dag drie van Louis' Waddertour ter Schelling. Edwin Gerritsen bij de ANWB met verkeersinformatie. Ja, er staan nog files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... voor het ring van het aquaduct 4 kilometer. Dat komt door werkzaamheden. Op de A13 Den Haag Rotterdam voor Afrit Berk Rode Roderijs 3. En een lange file op de A67 Venlo richting Eindhoven... voor Knoopert Heide 12 kilometer. Daar stond een auto in brand, maar alle rijstroken zijn weer open. Dat waren de files op de weg. En we wachten eigenlijk al de hele uitzending op files... bij de sluis in Doesburg. Paul Sanders, is die file er nou eindelijk? ja. Nee. Nah. Ik ben bang dat die file er ook niet gaat komen. Want het is echt vrij rustig hoor. Hier op de Oude IJssel. Bij de sluis bij Doesburg. Waar mensen van de Oude IJssel naar de Nieuwe IJssel uh, varen. Of niet de Nieuwe IJssel, de IJssel varen. En ik, ik moet zeggen, ik heb wel wat bootjes gezien hoor. Want ik heb er uh, verschillende al wel door de sluis zien gaan. Maar er was geen sprake van file. Ik heb de flipper. De flipper heb ik gezien. Bonnefoy heb ik ook voorbij zien varen. Dat was een heel mooi bootje. En uh, daar ligt daar. Nu zie ik wel een bootje... Klaar, alleen ik kan de naam van het bootje kan ik niet lezen. Ik, ik, ik loop er heel even naartoe. Nou, laat maar lang wachten dat bootje. Er komen er vast veel meer achterstaan euh, liggen, moet ik zeggen bij bootjes. Ik zie helemaal geen naam op de boot. Hallo. Het schip. Oh sorry, de ja? Arentus. Even opletten, Daar aan de zijkant. Wat betekent dat, Arentus? Dat Is een afkorting van iets? Hè. Oh, oké. Okay. Van, van iets. Ja. U ligt te wachten voor de sluis. Ja. U moet er doorheen. Ja. Heeft u wel gehoord dat u voortaan wat langer moet wachten? We hoorden er net. We moeten een uur wachten. Nou, het zal nu al meevallen, hè? Want het is lekker rustig. Ja, ik denk het wel, ja. ja. Maar vanwege het uh, weinige water op het moment... Ja, moet je een beetje combineren, dan kan je niet voor één bootje de sluif laten zakken. Ja, ik snap het goed. Dan wacht maar even. Ja. Merkt u daar eens van eigenlijk, dat het water aan het zakken is, tijdens het varen? Nee, nee, nee, nee. nee. nee. Ik heb er geen last van. Nee, nog water genoeg. Het is wel anders geweest, hè. we de vulwater. Ja, hoe ging dat toen? Ja, dat was heel hoog, hè. Dat was wel lastig. Maar dat ging ook goed. En, en moet u nou extra opletten waar u vaart? Met laag, bij laag water? Nou, het is nu nog geen laagwater in IJssel, hè? Nee. Alleen het water van die kant hier naartoe, dat beperkt, hè maar gewoon echt waard in IJssel is het nog niet, hoor. Nee, ik val er me erg mee. Valt nog, me heel erg mee, allemaal. He. Nog geen paniek? Nee, wel, nee, kunnen we niet. <laughs> en met en dit weer is waarom paniek? We gaan geen paniek kennen, hè? En met dit weer moet je sowieso geen paniek nee, hebben, hè? rustig blijven, hè? <laughs> Ja, oké. Okay. Zeg, hoe lang heeft u de Arenders al? Deze een jaar of acht, ja. En hoe bevalt hij? Uitstekend, ja. Vraagt u veel? Mooi, oh, alleen vakanties, hè? Ja. En u heeft nu vakantie? Ik hebben een vakantie, ja. ja. Waar, gaat de, waar gaat de vaart naartoe? Nou, we gaan even iemand ophalen. Hij heeft een schip gekocht en de mensen komen ze tegemoet varen. En we varen hun even tegemoet. Dus dan is het wel spannend allemaal. En u gaat vanavond ergens aanleggen? Nee, nee, we komen hier weer terug straks. Ja. Nou. We houden vaart. Ja, dankjewel. je je wel. Ja, de schipper van de Arendtus, nou, die maakt zich niet zo druk. En waarom zou je ook... Waarom zou je het druk maken als, je, als het heerlijk weer is... en je dobbert met je bootje op de Oude IJssel? Dan maakt het niet uit dat het waterpeil op peil gehouden moet worden... en dat je dus wat minder vaak kan schutten... wat minder vaak door de sluis kan. Dus um, om half zeven, deze, schutter kan nog, of, deze schipper kan nog net mee... want om half zeven heb ik me laten vertellen gaat de sluis dicht. Dus dan, uh, nou, dan zullen er ook geen files meer ontstaan op de Oude IJssel. En daar hebben we CeeLo Green, It's okay van zijn debuutalbum The Lady Killer. CeeLo Green, denkt hij, waar ken ik die van? Hij zong ook de grote hit Crazy van Gnaals Barkley. Trouwens een mooie naam voor het prinsje Gnaals. Het LOS Radio 1 Journaal. Well, was Silo Green. Het is tropisch warm deze dagen en het blijft ook warm, ook vooral s'nachts dus. Ja, en veel mensen beleven daarom doorwaakte en soms ook doorweekte nachten. Hitte en slaap een moeilijke combinatie. Ik kom niet zo goed in slaap eigenlijk. Uh, vannacht uh, werd het ook half vijf. Voordat je insliep. Ja, gewoon te warm. Slapen? Slecht. Geweldig. Nee, echt slecht. Slecht? Ja. Vertel. Ja. Ah, ja, het is warm. Iets te. Ja, ik heb wel ventilator, maar dan is het gewoon echt tot uh, minimaal twee uur s'nachts lig je dan wakker van de hitte. En ook al lig je niet onder deks of iets, het is gewoon heel te warm. Ja, het gaat echt supergoed. Ja, wij zijn eigenlijk verbaasd hoe goed het gaat. Ja, met de kinderen juist. Wel helemaal bloot. Slapen gewoon hele nacht. Wel later naar bed. Allemaal. Kindje ook. Laat slapen en laat eruit. De zon staat van 12 tot uh, zonsondergang op mijn kamer. Ja, dat is lastig. Ik slaap gewoon minder. En, uh... Maar je slaapt niet met je dekbed nu, neem ik aan? Jawel, zonder kan ik niet slapen. Alleen een hempje dan. Alleen een hemdje. En soms in mijn openloodje. Precies, dat is lekker met dit weer, hè? Ja. ja. We hebben in het wijk één familie, één gezin zitten met een, uh, met een baby. En die horen we. Die horen we echt tot tien uur, s avonds, elf uur s avonds huilen. Die, die, die kinderen die, kinderen, die kinderen dat niet hebben, die, die weten niet hoe ze daarmee om moeten gaan. Die hendelen die hitten niet? Nee, natuurlijk niet. Nee, die, die weten dat niet. Slaappilletje kan er ook nog wel, maar niet echt slaappillen, maar gewoon melatonine. Ik heb een matras neergelegd voor de opslaande deuren van het balkon. Om iets van? Nou ja, iets van de buitenlucht te hebben. Een beetje een briesje. Een briesje, een briesje, ja. Onder de laken. Laat naar bed toe. Nee, negen uur. En normaal? Uh, acht uur. Het duurt nog nog een uur voordat ze in, uh, in slaap valt. Slaap meteen. Okay. Wij hebben denk ik gewoon droomkinderen. <laughs> en dan gaan we naar Rob-Jan uh, Schimsheimer. Onze ja, hoop in een doorwaakte nachten. Hij is van het slaapcentrum in Den Haag. Een onderdeel van het medisch centrum Haaglanden. Waar ze onderzoek doen naar slaapstoornissen. Kan hij zelf uh, de slaap een beetje vatten de afgelopen dagen? Uh, niet altijd, goedenavond. Goedenavond, ja. ja. En wat doet u dan zelf? Als u ja, warm bij, heeft bij, in bed. Wat, wat doe ik daar zelf aan? Er ja, is weinig heel... te zorgen dat mijn slaapkamer wat koeler wordt. Ja, en hoe doet u dat dan? Het raam openzetten, maar dat helpt ook niet veel. <laughs> dat helpt ook niet veel. En een heb ik niet. Ik had alle ja. hoop op u gevestigd. Dat ja. u uh, ons zou uh, een mooie nacht zou geven. Uh, ja. uh, heeft u enig idee hoeveel mensen daar last van hebben? Dat ze door de hitte moeilijk kunnen slapen? In percentages weet ik dat niet precies, maar ik denk heel veel mensen. Omdat het nou eenmaal voor je slaap en slaapkwaliteit heel belangrijk is dat je in de, in de nacht afkoelt. En als dat niet gebeurt, dan, dan heb je een probleem, denk ik. Want wij koelen af in de nacht allemaal? Ja, het, het is zo, ja, om dat even toe te lichten, het mechanisme is zo dat het moment dat je gaat inslapen, wordt eigenlijk bepaald door het moment waarop je lichaamstemperatuur gaat dalen. En dat, dat regelt je lichaam door gewoon de doorbloeding van laat ik zeggen, je armen en benen te laten toenemen... waardoor eigenlijk je kerntemperatuur, hè, dat is een beetje de temperatuur die we altijd meten met de thermometer... die gaat dan lager worden omdat de doorbloeding van je armen en benen toeneemt. En daar kan je dan verdampen, transpireren, uitstralen. En zo koelt je lichaam dan af en op dat moment ga je inslapen. Maar door de warmte kan dat hele proces natuurlijk niet plaatsvinden. En daardoor slaap je slecht in en is ook je kwaliteit van je slaap is, uh, is heel slecht... Ja, mensen doen, verzinnen natuurlijk alles om toch in slaap te komen. Uh, als ik van tevoren bijvoorbeeld een koude douche neem, helpt dat? Ja, dat, dat is natuurlijk de meest logische oplossing. Je ziet ook op de internetsites ook allerlei leuke plaatjes over mensen met voeten baden en andere dingen. Maar het is een beetje de vraag, dan zou je heel lang in dat bad moeten gaan zitten. Want daarna zit je toch weer in die, in die warme slaapkamer. Ja. Dus dat is een beetje... En een warme douche vraag. zou dat misschien de oplossing zijn? om je nog warmer te maken en een soort betere, om dat te zeggen, temperatuurverschil te bewerken. Nou, dat zou je kunnen overwegen, ja. Nou, dat is interessant. Dat zou je kunnen overwegen, maar het lijkt me niet echt een aangename oplossing... om onder een heel hete douche te gaan staan nee, nee. en dan nog in een half-kleffe slaapkamer te gaan liggen. Ja. Ik dus ga... die airconditioning is toch, denk ik, het beste. Een airconditioning, maar dan, ja. dan hoor je vaak dat mensen natuurlijk wakker worden... Met een, met een droge keel of droge ogen. Ja, ja. Is daar nog iets aan te doen? En bevochtiger. Ah, kijk, dus we moeten allemaal dus een aardiging ja, en een bevochtiger. Je hebt een probleem en je zoekt er een oplossing voor. Ja, die oplossing heeft ook alweer zijn nadelen. Maar goed, je wil het een of het ander natuurlijk. Hè. Ja. En, en nee. ja, een paar van die nachten uh, uh, slecht slapen door de hitte, heeft dat ook effect op ons uh, ja, door de dag heen? Ja, dat, dat, dat merk je zeker natuurlijk op je prestatie. Dat is zeker zo. Maar laat ik zo zeggen, als het niet al te lang duurt, en dan, dan haal je dat zeker, dat slaaptekort haal je weer heel snel in. Oh, gelukkig. En hoeveel nachten heb ik daarvoor nodig om dat weer in te halen? Eén of twee, denk ik, ongeveer. Wow. nou. En de hit is ook best leuk af en toe, toch? Daarom toch. We hebben weer allemaal mooi weer. Dus dan gaan we weer op een ander front zitten mopperen. Maar ja, dus ik hoop dat het, dat het dan toch nog een beetje weer gaat lukken. Ja, ja. En dit verhaal geldt natuurlijk, kijk, als, laat ik zo zeggen, een ander iets is dat het altijd heel lang gaat duren, de warmte. Hè? Want dit verhaal gaat natuurlijk niet op voor mensen die in Afrika wonen of zo, want die zijn gewoon aangepast aan die hitte. En daar werkt juist die warmte eerder slaapbevorderend. Dat is goed om te weten. Nou, ja. ik, ik dank u wel voor dit ja? gesprek, Rob-Jan okay. Schimsheimer. En ja. ik heb wat rusten voor, okay. voor straks okay, van het slaapcentrum in Den Haag. Dan gaan we naar uh, WNL, want dit was het Radio 1-journaal van dinsdag 23 juli straks. De avondspits met Casper uh, Kooij. Gisteren was je in Boxmeer. Nee, dat is niet goed hoor. Dat is niet goed. Waar niet ben goed. je nu? Nee, nee, nee. het heet Zomeravondspits. En ah, uh, we zijn hier Breda op de Grote Markt. Kijk, daar ben ja, je. Het, het is hier gezellig. We zitten hier bij de terrasjes. En BNL uh, trekt deze zomer door het land. En we zenden uit op zomerse locaties. Nou, de terrasjes hier zitten goed vol. En ik heb bij mij de burgemeester van Breda, Peter uh, van der Velden. Goedenavond. Goedenavond. Komt u ook een beetje bij van deze warme dag? Uh, absoluut. Alleen al omdat het hier zo gezellig is op deze markt. En dat ontspant. Ik, ik zie toch nog een paar zweetdruppeltjes. Ja, kijk, het is warm, maar ik wil er zeker niet over klagen. Straks meer bij WNL in zomeravond, Spits op Radio 1. Dit is Radio 1, het NOS Journaal met Kees Groot. In Duitsland is een akkoord bereikt over de aanleg van het Duitse deel van de Betuwe-lijn tussen Emmerich en Oberhausen. Morgen zetten de premier van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen en de Duitse minister van Verkeer hun handtekening. Voor de aanleg van de 73-kilometer-spoor is anderhalf miljard euro uitgetrokken.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 En de Duitse politie heeft een auto van de weg gehaald. Die was omgebouwd tot zwembad. Het interieur van de cabriolet bestond uit lichtblauw bassin met water. Er zaten vier mannen in, alle vier in zwembroek. De deuren konden niet open en de bestuurder zat op een tuinstoel achter het stuur. Deskundigen in Duitsland zijn het er niet over eens of hij iets strafbaars heeft gedaan. Hij heeft wel een proces verbaal gekregen omdat hij dronken was en omdat de auto niet gekeurd was. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Peter kuipers -Menneke. Op dit moment komen er onweersbuien voor in het midden- en het zuidoosten van het land. En dat is een voorbode voor morgen. Dan gaan we namelijk te maken krijgen met buien in het hele land. En ook op veel plaatsen met onweer. Vannacht is het dan eerst nog droog met opklaringen en het koelt af naar slechts zo'n 16 tot 19 graden. Dus weer een warme nacht met weinig nachtrust. En vanuit het zuidwesten raakt het dan langzamerhand bewolkt en morgenochtend gaat het daar als eerste in het zuidwesten regenen. En de buien die breiden zich in de loop van de ochtend en de middag uit over de rest van het land. In het midden en het oosten is de kans op onweer bij deze buien het grootst. Achter die buien komt ook wat minder warme lucht ons land binnen. Aan zee wordt het morgen nog 22 tot 23 graden. In het oosten kan het voor de buien aan nog 29 graden worden. En dan donderdag blijft het waarschijnlijk droog. De dagen daarna is de zon weliswaar regelmatig te zien, maar neemt de kans op zomerse onweerbuien toch weer toe. nabebe nou, verkeersinformatie op de A2 van Maastricht naar Eindhoven is bij Eindhoven voor knopen te hoog. De linkerrijst ook dicht. Het wegdek is daar beschadigd, er stond een auto in brand. En daardoor staat de file op de A67, Venlo richting Eindhoven voor Knopend Leende Heide, 9 kilometer. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat voor het Ringwattakodukt 2 kilometer. En op de A13 Den Haag richting Rotterdam voor Delft 3 kilometer. Dit is radio 1. WNL Zomeravondspits. Deze zomer, elke dag vanaf een andere locatie in Nederland. Kasper Kooi, waar sta je vandaag? Vandaag ben ik in Breda, of uh, zoals dat hier zeggen. Breda. Oh, ik had toch een wat Brabantsere tongval uh, verwacht. Probeert u het eens? Dat is, uh, ik ben zoals oorspronkelijk. Ik zeg Breda. Nee, klinkt ook niet echt Brabants. En, uh, en u? Breda. Breda. Breda. Where do you come from? Franschana. Hoe groot is het? Uh... Hoe groot is Breda? bedoel je, qua aantal inwoners? Nee, qua oppervlakte. Oh, geen idee. Oppervlakte, 83 vierkante kilometer. Nou, dat is leuk om te weten. Ken ik dat niet van... Kroegen, cafés, barren. Mooi, oud-centrum, mooie kerk. Uh, het is klein, persoonlijk, leuke mensen. En wie is erbij? Peter van der Velden. Geen idee. <laughs> Jawel, trouwens, dat is, toch niet, dat is de burgemeester natuurlijk. Goedenavond vanuit onze oranje tent die wat kan wapperen, want het waait, maar dat is wel fijn. Het is 33 graden hier in Breda en we zitten ook lekker bij de terrassies op de Grote Markt. En zo staan we iedere dag deze zomer op een zomerse plek in het land. Vandaag bij mijn burgemeester Peter Tervelde. Goedenavond nogmaals. Goedenavond. Ja, over dat weer maar meteen beginnen. Het is code geel, zegt het KNMI. Bent u dan als burgemeester ook extra waakzaam? En natuurlijk ben je waakzaam maar wat belangrijker is dat de mensen die ermee om moeten gaan, in het bijzonder brandweer, politie en andere hulpverleningsdiensten, die zijn heel alert en bereiden zich daar goed voor. En met elkaar moeten we ervoor zorgen dat het prettig blijft. Ja. Al incidenten gebeurd? Nee, er zijn geen bent. incidenten gebeurd en vanavond hebben wij weer een prachtig concert in het mooie Valkenbergpark en dan verwachten we ook weer duizenden mensen. En dat is iedere dinsdag in het zomerseizoen een genoeglijk gebeuren. Het is warm in de stad. Ik ben het wel gewend. U bent het wel gewend? Ja, ja. ik kom van Aruba dus. Oh, ja. Yeah. Dus uh, het is geen probleem. In de, in de winter, uh, overwinteren daar en dan... In uh... de zomer komen we hier de warmte opzoeken. Ja. Wat een goed leven heeft u. Nou, gewoon hard werken. Maar u, u weet dus wel hoe u dat moet doorstaan? Ja, dat is geen probleem. Heeft u wat tips voor uh, Nederlanders die het toch dan minder goed weten? Ja, blijf in de schaduw. Dat is het belangrijkste. Blijf weg van de zon. Dat is een mooie, dank Oké, okay. dan loop ik zo langs de schaduw verder. Ja, we ook een lekker watertje. Nou, het flesje is bijna leeg, zie ik. Ja, maar dan gaan we gewoon lekker over naar de whisky. We zijn Belgen en we zijn naar Breda gekomen om hier te fietsen. We hebben al drie dagen gefietst en nu vandaag zijn we naar Breda gekomen. Ja. Voor een rustdag in de... Ja, eigenlijk voor een rustdag in, in de tour. fietsvakantie. Ja, in de Tour, ja. Bewust ook voor deze dag gekozen als rustdag? We hadden het zo gepland. Hè? En morgen fietsen we weer terug. Morgen gaan we in Kaatsen we fietsen. Maar oh, natuurlijk voelen we dat het warm is. Hè? Maar we doen het wat rustiger. U loopt over straat met uw gezin. Twee kinderen erbij. Die moeten ook goed drinken natuurlijk. Ja, maar dat, uh, die komen wel aan de trekken. Zodra ze vragen om, uh, om drinken, dan krijgen ze het ja, natuurlijk. En he? nou willen ze zijn... dus uh, ja, gaan we gaan goed in de watten leggen. En dat is wel nodig ook. Veel drinken dat is belangrijk. Ja, zeker. Burgemeester Van der Velde, waar was u vandaag? Op een kantoor met airco? Of zat u in de zon? Of heeft u de schaduw opgezocht in uw tuin? We hebben vanochtend met de wethouders hier... waren een korte vergadering gehad van het college van burgemeester en wethouders. Maar je merkt natuurlijk dat het vakantieperiode is. En daarna heb ik nog met een aantal medewerkers... een aantal kwesties besproken. En ik heb tussen de middag met een collega-burgemeester... even de zaken bijgepraat. En toen hebben we gezellig op terras gezeten. Ja, en, en de rest bij de airco natuurlijk... Ja, airco, maar ook in een ruimte zonder komen. Och, dat was zweten. Ja. Het, uh, het, het maatschappij, de maatschappij voor BTOV wil dat conducteurs de ruiten van de treinen gaan intikken... als de airco het daar niet meer doet. Zo, uh, ja. Hoe staat u erin? Nou, ik denk dat het vooral van belang is als er vervelende situaties zijn... bijvoorbeeld door de weersomstandigheden... dat je vooral je laat leiden door uh, de mensen die in het vliegtuig, in de trein... of in de autobus de leidingen hebben... En ik denk dat het niet handig is om te zeggen... nou, ga dan maar de ruiten intikken... want dat kan ook tot gevaarlijke omstandigheden leiden. Ja, want dat roept deze maatschappij voor een betere OV. Ja. Als de conducteur het dan niet doet, doe het dan zelf. Ja, maar ik denk dat er allerlei richtlijnen zijn... om er verstandig mee om te gaan. En ik denk dat bijvoorbeeld het uh, openen van de deuren... een heel belangrijk besluit is. Maar het is denk ik niet verstandig om... Uh, Impulsief te zeggen, nou gaat die Ruiter maar intikken. Want dat kan ook weer tot een hoop bijkomende narigheid leiden. Ja, gisteren stond er een trein bij ja. Schiedam. Uh, acht mensen raakten daar uh, onwel. Uh, het was daar veel te warm. Uh, ja, hoe, uh, hoe, hoe staan jullie erin? Dat, dat willen we graag weten. Via Twitter kan je reageren: avondspitswnl het avondspit WNL op Twitter. Reageer eventjes. Misschien hoor je zo meteen je tweet uh, wel uh, voorbij komen. Verslaggever Richard Janssen die stond vanmiddag bij het bron, bij u, in Breda. En uh, vroeg of zij uh, ook problemen hadden met de airco in de trein. Als er geen uh, airco, airco is, dan kon je daar ook niet ademen. Dat is gewoon een beetje te diep. Ik ben gisteren ook uh, zeg maar in de trein gezeten. En toen, en toen moest iedereen zeg maar... Uh, ja, iedereen zo'n shirt uitdoen. Of... Uh, of ze konden helemaal niet zitten. Ze loopt er gewoon helemaal doorheen in de trein om even een beetje af te koelen. Dat was ook een beetje, zeg maar, uh, storing. En uh, ja, Elko was aan, maar het was niet helemaal goed. Peter OV, die hebben uh, gevraagd. Op het moment dat de uitvalt in de trein en er is een storing om zelf maar de ruitjes in te tikken. Ja. Heeft u daar een reactie op? Nou, geen ruitjes in tikken. Gewoon wachten tot er iemand komt die er verstand van heeft. Ja. Maar niet zelf iets gaan doen. Ja. Dat heb ik geen zin. De eigen rechten spelen? Nee, nee, vind ik van niet. De aircon moet het wel goed doen, hè? Die moet het wel doen, maar als je het niet doet, uh, ja, dan maar eventjes accepteren hoe de situatie is. Maar er niet zelf wat gaan doen, vind ik. Dan blijft het aan de hoofdconducteur. Ja, iemand van het spoor. Uh, ja, het is toch een openbaar vervoer. Het is uh, eigendom van de NS. Uh, NS is, ja, vindt het wel wat om uh, van een ander bedrijf fruit in te tikken. Uh, Want je kan zelf niet bepalen in hoeverre uh, ja, het warm is. Voor de ene is het uh, bij 20 graden, bij ander bij 30 graden. Als er oudere mensen in de trein zitten, is het misschien nog sneller. Dus nee, vind ik niet juist de juiste oplossing. Dat NS moet kijken uh, naar een andere oplossing uh, voor een soort noodsituatie. De heer Datema reageert op Twitter. Ze kunnen beter gelijk alle deuren van de trein opengooien in zo'n situatie. Als ik het heet heb in huis, dan gooi ik ook de deuren open. Ja, dat is een, een logische reactie natuurlijk. U, uh, gaat u wel eens met de trein, burgemeester? Ja, ik reis uh, graag met de trein. En als ik uh, de gelegenheid heb, dan uh, benut ik de trein privé. Want uh, ik vind dat plezier. Je hebt niet het probleem van het parkeren uh, in een stad, uh, zoeken. En je kan ook weer op een veilige, prettige manier naar huis. Dus ik maak er regelmatig gebruik van. Ja, en dan gaat u de stad uit en dan komt u erachter dat het overal warm is. Dat weet ook WNL-verslaggever Wieger Maar Wieger, waar ben jij? Kasper, ik ben in Utrecht. 33.000 vrijwilligers heeft het Rode Kruis inmiddels opgeroepen om zich te ontfermen over ouderen, kwetsbaren die mogelijkerwijs last hebben van de hitte. Een fractie daarvan trof ik vanmiddag op het smaragdplein in Utrecht, dus. Een paraplu die dienst doet als het parasol. Mevrouw, hebt u het nou zelf warm? U bent van het Rode Kruis. Ik heb het of is ook dit ook een stille hint van kom bij mij? Nee, dat niet echt. We staan hier vooral om de mensen. Uh... Het samen een paar simpele aanwijzingen te geven om de hitte een beetje de baas te blijven. Zoals? Want... Nou, de warmte is natuurlijk heerlijk, maar uh, het is wel belangrijk dat je voldoende blijft drinken. In de schaduw blijft tijdens de warme uren, maar ook niet te warm kleden. Af en toe even een beetje op je huid sprayen. Gekker gezegd, gewoon met de plantenspuit. Heb je die bij? Hè? Die heb ik ook bij me. Zal ik je een beetje zo? Goed, oh, wat heerlijk zeg. Lekker hè? Maar uh, veel mensen denken daar niet aan. Maar dat toch vind ik maar... dat raar, want ik denk, ja, dat weet toch iedereen wel? Dat je ja. water moet drinken, hallo, zegt dat je nou niet met een muts op je hoofd maar moet met lopen. Met ja? name ouderen en kwetsbaren. Iemand die ouder is, iemand die in een rolstoel zit, iemand die moeilijk is. Nou ja, bijvoorbeeld, kijk, maar ze heeft ook al een hittewaaier erin liggen. Mevrouw, hoe is het met de warmte? Nou, kijk, als het vanmiddag te heet is, dan, dan leg ik, dan ben ik binnen. Dan ga ik niet meer rijden. Dan vraag je om moeilijkheden, hè? Dat doen we niet. Maar al die tips die, ik, die u krijgt... Even 92 en uh, dan moet je uit gaan kijken. Je moet drinken, drinken, drinken. En geen even, hè? Nee. <laughs> nou ja, dan is zij nu onze doelgroep. Maar voor hetzelfde geld uh, ja, weet ze het niet. Of is ze er, er minder alert op? En dan breng je het toch even onder de aandacht, want dat is waar het om gaat. Goedendag. Ik kreeg op de markt een glaas water van Groningen. Ik moest het opdrinken. Ik zei, nee, dat hoef ik niet, dan moet ik zoveel plassen. ik op, op de markt. Dus zei ze, ik, ik moet het opdrinken. En ze zat erbij dat ik een klein kind was, Moest ik het opdrinken. En het was lekker ook hoor. Niks gelas gaat verder. Dankjewel. En van de markt in Utrecht is het een klein stukje lopen naar een verzorgingstehuis. En daar zijn al wel wat mensen ook. Op het terras. We staan gelijk op. We staan gelijk op. Zo. Nee, dat nee? is zo Hallo. Uh. Personeel. Ja, Hallo. Personeel. En personeel staat direct op voor deze mevrouw. Ja, want die mevrouw zat er al. <laughs> maar ze was even weggelopen. Is dat nou nog een, een groot thema? De warmte, of beter gezegd, de hitte. Mensen lopen wel te klagen dat het ontzettend warm is. Zij? Loopt zij te klagen? Nee, die mevrouw net niet. Dat is een uitzondering. Dat is een uitzondering. Maar ja, wat maar straks ze dan? met uh, de maaltijden, als ze naar beneden komen, ja, hebben ze het liefst dat alles dicht gaat. Van de week was er ook een meneer. Nou, alles moest dicht. Ik denk, nou, dan ga, ga ik van tafel weg. Dat hou je niet vol. Is dit weer iets wat voor u? Ja, voor mij wel, ja. ja. Oh. Kent u ze ook? Kwetsbare mensen waarvan u denkt, nou, ga jij ze even snel de zon aan? Ja, mijn moeder bijvoorbeeld. En die niet willen drinken, dan moet je ze laten drinken. En dat is wel eens een strijd, ja, van ik hoef niet meer, ik wil niet meer... En, uh... En dan toch geven en dan gaat het weer goed. Ja. Ja. Strijd uit liefde? Strijd uit liefde, zeker. En of dat nou je moeder is of oudere mensen, maakt niet uit wie. Je wil gewoon dat die mensen het goed het weer doorkomen. Kijk naar boven. U geniet er wel van, toch? Ik wel. Ik geniet er helemaal van. Terug in Breda, burgemeester van der Velden. Uh, heeft hier ook mensen, vrijwilligers van het Rode Kruis, rondlopen? Ik weet niet of ze actief zijn, maar het Rode Kruis Breda kennende. Ben ik ervan overtuigd dat een aantal... Uh, Zeker zich betrokken voelen vanavond. Bijvoorbeeld in het Valkenbergpark zullen ongetwijfeld mensen vanuit de hulpverleningsinstanties ook aanwezig zijn. En in verzorgingshuizen? Verzorgingshuizen, ik denk dat daar zijn van nature al heel veel vrijwilligers actief. En ik heb geen signalen ontvangen dat er op dit moment grote zorgen zouden zijn. Ik denk dat iedereen heel goed zich realiseert wat er komt kijken. Om vooral de ouderen die de hulp en zorg nodig hebben dat ook te geven. Er geeft dat problemen? Dan zullen ze dat ongetwijfeld schakelen. We staan hier op de grote markt van Breda. Uh, nou, Vertel eens, uh, leidt u mij eens rond hier? Uh, wat is er zo bijzonder aan deze markt? Nou, ik denk dat uh, Breda is natuurlijk een stad is met, uh, met een historisch uh, decor. Een aantal pleinen waar het heerlijk uh, vertoeven is. Een mooie haven en wil je naar buiten. Dan ben je in vijf minuten via de groene stoffering al in het uh, buitengebied. En kun je ook uh, fantastische fietstochten maken met uh, mooie aanspanningen tegelijkertijd een aantal prachtige objecten... zoals musea, grafisch museum, Moti, Een prachtig theater, dus voor ieder wat wils. En dat blijkt ook wel, omdat in toenemende mate ook toeristen Breda opzoeken... En het vaak is ineens ook een, een populaire stedentrip geworden, geloof ik, hè? Ja, absoluut. En dat zowel vanuit Nederlandse kant... maar ook heel veel mensen uit België bezoeken nadrukkelijk Breda. Het staat ineens ook in reisschitsjes. Ja, dat klopt. Maar het is ook een stad waar heel genoeglijk. Het is enerzijds uh, heeft het iets uh, kleins en aan de anderzijds heeft het ook uh, stedelijke kenmerken. Dus dat is uh, boegondisch. U doet het goed. U doet het goed. U, u, u kunt ook hier achter de radiowagen hier achter. Daar, daar zit het kantoor van de VVV. Daar had u ook kunnen werken volgens mij. Hè? Misschien wel. Maar laten we niet vergeten, het is niet een burgemeester die dat uh, wegzet. Het zijn vooral de ondernemers, uh, de vrijwilligers. Uh, die smoel en kleur aan deze stad geven. En dat hebben ze ook waargemaakt in 2009 tot 2011. Waren we de beste binnenstad van uh, Nederland. En dat is een titel die terecht verdiend is... door de mensen die hier met elkaar de schouders onderzetten. Ja, een van die mensen is de dame die daar achter uh, de kassa staat... bij de VVV. Ik nam vandaag een bezoekje bij haar. Wat is die rustig? Goedemiddag, wat is die rustig? Ja, dat komt, het is zo warm vandaag. Ik denk dat de meeste mensen of binnen blijven... of uh, de verkoeling op gaan zoeken... Jij hebt ook voor de verkoeling gekozen, zie je. Ik heb lekker een ventilator hier staan. Ja, heerlijk. Nou, die blijft goed, hoor. Lekker, hè? Ja, is fijn, hoor. Niet zo druk dus, maar er zijn wel evenementen. Er zijn elke dag wel dingen te doen. Gelukkig wel, want het is zomervakantie. Dus uh, we hebben bijvoorbeeld elke dag uh, de rondvaartbootjes, een beetje verkoeling op het water. Uh, we hebben ook uh, elke dag een stadswandeling verzorgd door de VVV. We hebben ook nog paard en koets. En we hebben ook nog een luxe sloep die op bepaalde dagen lekker vaart. Dus genoeg te doen. En dan komt iemand binnen. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Kom een petje halen. Een petje halen? Breda. Ik ben een de Breda, geboren en ik Token in Breda. Maar u heeft al een mooie pet op, zie ik. Ja, ik heb er nog veel meer thuis, jongen. Kom eens een keer bij mij thuis eventjes interviewen. U heeft een pettenverzameling? Ah, ik heb alles, jongen. Ik heb alles. Ik heb alles over Breda. Ja, dat is de mooiste stad van het land, hè? Daar is u helemaal gelijk in. Ja, dat klopt echt, ja. Dus dit is een vaste klant, begrijp ik? Ja, zeker. Ja, we krijgen hier een heleboel vaste klanten en uh, daar is meneer er eentje van. En uh, dat is echt heel leuk, ja. De VVV niet alleen voor toerisme, maar ook voor mensen in eigen stad? Ja, zeker. We hebben hier een heleboel vaste klanten en dat zijn echt Breda'naars. En die komen dus net zoals meneer voor een uh, echt Breda's artikel, maar ook voor bijvoorbeeld een VVV-bom of uh, cadeautjes of boeken. Ja, echt waar. Wat voor pet is het geworden? Ik heb er een in het blauw, ik heb er een in zwart. En nou wil ik er een. Ik heb daar nou hoe de broek aan, dus ik moet er in het bed ook hebben. Met uh, oranje letters uh, breda erop. 995. 995, hoor het nou? 10. En zie maar, je twintig. Veel plezier met uw petjes. Ja, zal wel leuk, hè? He? Ja, het petje was wel handig, want deze man was bovenop uh, kaal. En met zulke felle zonnestralen is het natuurlijk wel uh, handig... om een, iets van een hoofddeksel uh, te hebben. Dit is WNL, wij blijven gewoon. Wij maken deze zomer radio. En je kunt onze tour volgen elke werkdag van half zeven tot zeven. Op de radio natuurlijk, maar ook via Twitter. Het avondspits WNL vandaag in Breda. En gisteren, toen uh, waren we in uh, Boxmeer En ik sprak daar de organisator van daags na de tour. En uh, burgemeester Van der Velden van Breda heeft een vraag voor u. Eh, mijn dochter heeft gestudeerd eh, op de NHTV in Breda. Fantastische school. Waar ze met veel plezier naartoe gegaan is. Ik ben daar vaak eh, naartoe gegaan en dan gingen we met mooi weer in het centrum iets eh, eten. Maar ik heb vaak meegemaakt dat we toch even moesten zoeken of we niet in ons favoriete restaurantje terecht eh, konden. De capaciteit op die markt, eh, daar wordt tijd dat er wat aan gedaan wordt. Ik stel voor dat ze die kathedraal daar een paar honderd meter gaan verzetten... om een beetje ruimte te maken voor de horeca. Ik ben benieuwd wat zijn antwoord is. Ja, wat is uw antwoord? Kunt u die kerk een beetje verplaatsen? Uh, ik, ik, ik begrijp zijn zorg. We hebben een prachtige horeca... maar die kerk is zo fantastisch voor Breda. Dat is de bakenmat. Uh, je moet met de ruimte die er is, moet je soms hoekeren... We houden het zoals het is en ik weet zeker dat dat juist ook de gezelligheid maakt. Nou, Aangeschoven René Lansé, eigenaar van de, van, de, van de Flinkstring. Winnaar van Mijn Tent is top, dat televisieprogramma. Ja, heeft u ook last van deze kerk? Nee, absoluut niet. Nee, ik vind het een, een fantastisch mooi ding. Zoals de burgemeester net al zei, het is een, een echte herkenningspunt voor het centrum van Breda. En waar je ook Breda binnenkomt, dan zie je als eerste die kerk in de verte en daar moet je naartoe. En uh, dat is ook kenmerkend voor dit mooie, mooie plein hier. Dus de ronde baas van Boksmeer is de enige die er een probleem mee heeft? Wat mij betreft wel, ja. Terrassen wel goed vol hierdoor ook natuurlijk, hè? Ja, absoluut. Dat, dat ziet weer. er wel mooi uit. Ja, het is heerlijk. Het is heerlijk toeven nu op het terras. En het is gezellig. Het is een uh, aangename temperatuur. Vijf jaar geleden begonnen, hè? Na Klopt. Mijn Tent in stop. Oorspronkelijk ja. kwam je uit Utrecht. Klopt. Hoe, gaan de, hoe, gaan, hoe, gaan, hoe gaat het hier in Breda? Hoe gaan de zaken nu? De zaken gaan goed, het is hard aan het trekken, maar dat is, dat is helemaal niks mis mee. Maar het is een, een hele fijne stad om te ondernemen en um, om bezig te zijn hier. En ik denk dat we een heel mooi product hebben neergezet in, in die vijf jaar en veel hebben ontwikkeld en verbeterd. En dat we nu echt ons plekje hebben verworven op deze, op deze grote markt. Ja. Verschilt het, Bre het Bredaanse publiek dat van de Utrechtse? Het Breda's publiek zou ik kunnen kenmerken als, als Boegondi's. Uh, ze geven wat makkelijker geld uit aan eten en aan drinken. En ook door de week is het ook allemaal geen probleem. Er wordt meer geleefd. Je ziet hoe zuidelijker je komt in Nederland... hoe meer er genoten wordt van eten en drinken. En dat is in Utrecht uh, iets minder het geval, denk ik. Het is daar wat soberder wellicht. En, uh, en hier uh, kan wat meer en uh, mensen willen wat meer. Ja, want voor de uitzending, uh, burgemeester Van der Velden... toen uh, had u het eventjes over bier. Ja, ja, een biertje. U, u, u bent ook een bourgondier dus? Ik ben wel uh, opgegroeid. Maar bourgondier wil zeggen gezellig, genoeglijk, maar ook serieus. Vaak is het misverstand dat bourgondiers uh, alleen maar vergeleken wordt met uh, gezelligheid. Maar een echte bourgondier is iemand die ook serieus werkt Ja, ik merk markt. het, want, want, want u zegt het wel heel serieus. Ja, ik meen het ook serieus. Maar een biertje kan daar heerlijk bij helpen of een wijntje. En het elkaar genoeglijk ontmoeten. En dat is denk ik wat Breda als uh, podium voor velen te bieden heeft. Uh, René Lansé heeft meegedaan aan Mijn Tent is Top. Uh, dat, dat was natuurlijk een enorme promotie voor de stad Breda, toch? Uh, absoluut. En wij waren apentrots dat hij uh, de wedstrijd won. En dat bleek ook wel, want die avond was de markt in Breda bom en bomvol. Ja. ja. En intussen, is, is, ja, mensen hebben dat televisieprogramma gezien. Dat was in 2008, geloof ik. Klopt. Is er veel veranderd in jouw tent... Nee, ik denk dat, dat we in de loop der jaren... heel veel geschaafd en gescheurd hebben aan het concept... om het te, te verbeteren. Het, het programma is heel snel gegaan. En misschien wel iets te snel. En dan merk je toch dat je kleine aanloophobbeltjes uh, moet nemen. Nou, die hebben we inmiddels achter de rug na vijf jaar. En ik denk dat nu dat het concept... Staat als een huis. En, um, en we gaan het ook op deze manier voortzetten. Er komen er nog wel eens mensen binnen met de vraag: is dit niet van dat ja, televisieprogramma? Of komt, komt Herman den Blijken nog wel eens langs? Of uh, zie je hem nog, Of doe hem maar de groeten? <lacht> maar ik zie hem niet zo heel vaak. <lacht> maar ik doe hem zeker de groeten. Zijn klus is ja. natuurlijk geklaard. <lacht> ja. Ja. Dankjewel, fijn dat je, dat je even aanschoof uh, hier op de grote markt. Ja, want wat, wat doen die mensen hier op het terrasjes? Ja, die drinken wat. Ze, ze kletsen wat met elkaar, maar dat niet alleen. Ze flirten ook een beetje. Uh, dat doen niet alleen mannen. Dat doen vooral ook uh, vrouwen. Want uit uh, onderzoek, want ze onderzoeken tegenwoordig van alles, blijkt dat vrouwen in de zomermaanden meer flirten omdat ze zich sexyer voelen. Maar of dat ook in Breda gebeurt? Nou, ik heb een vriend, dus ik flirte uh, ja, wel een beetje. Maar dan uh, tot onder de grens. Hè, mag dat? Onder de wat? Onder de grens. Tot onder de grens mag je toch flirten. En dan over de grens moet je als je een vriendje hebt. Uh, moet je dat niet meer doen. Maar waar ligt die grens dan? Dat is voor iedereen denk ik heel verschillend. Voor mij ligt die... Uh... Dat is lastig om het uit te leggen denk ik. Ja Voor mij ligt die uh... bij het knipogen, het lachen. Uh... Zo flirten. Zonder fysiek contact. Dat is eigenlijk misschien een betere. Zonder fysiek contact. Oké, okay, dus de grens. Jij mag wel naar mijn knipogen. Ja, mag ik wel. Ja, mooie knipogen wel hoor. Heel ja, lekker mooi hè? En zou je dat ook doen als je vriend naast je loopt? Nee, dan niet. Maar... Nee, dan niet, nee. Dat niet erg? Nee, maar helemaal ja, als niet. Als ze weten van elkaar, vind ik. Het schijnt zo te zijn dat vrouwen steeds uh, meer flirten in de zomermaanden, klopt dat? Nee, altijd. Altijd? <laughs> maar naar wie dan? Nou, naar iedereen die voorbij loopt. <laughs> ja, dat is toch leuk? Oh, ik ben benieuwd wat u mannen van vindt. Ik heb geen commentaar op. Geen commentaar Nee, nee, nee. Als ik ons hier ook nog wel redder kan ik beter niks meer zeggen. <laughs> Hoi. Dan heb je een mooie lach? Dankjewel. Mooie oog ook? Dankjewel. Ik Zie je wel, een beetje kijken naar mij zo van... Uh... Nee, gewoon uit beleefdheid, maar vluchten niet. <laughs> nou ja, in ieder geval niet met mij. Uh, trekt u een beetje bekijks, burgemeester van der Velden? Dat weet ik niet. Uh, je wordt soms uh, aangesproken en dat vind ik leuk. Uh, ja, of je bekijks krijgt, dat moet je niet aan mij vragen. Nee, en, en zelf flirt hij ook een beetje? Ik vind het altijd wel leuk om gezellig met mensen om te gaan. En het enige wat je merkt is dat tegenwoordig mensen met een iPhone... kunnen ze ook foto's maken... Dus o, als ze dan wel eens zei, zijn... Ja, dan vinden sommigen het leuk om met je op de foto te gaan. Maar, maar eh, dat is niet echt flirten, toch? Nee, gezellig ontmoeten. Wat is flirten? Flirten wil zeggen, elkaar gezellig ontmoeten. En wat eh, een van die dames ook net zei... dat is voor iedereen verschillend. Ja. Je kan ook politiek flirten. Politiek kan je ook flirten. Maar ik vind het gewoon belangrijk in de politiek... om plezier met elkaar om te gaan, met respect. En dan kun je vaak heel verschillend denken... maar kun je wel op een goede manier over de inhoud hebben. Het is dus de tent trouwens... Die u hoort. Het begint lekker te waaien. Het is prettig. Er zit veel in de lucht. Ja, ja. Uh, en tegelijkertijd, een man in uw positie. Daar uh, zou iedere vrouw toch voor smelten. Macht, ja. machtig man. Ik denk dat het verkeerd is als je uitgaat van macht. Macht uh, mag je niet hebben. Je moet het gewoon verdienen. En ik voel me daar wel bij. We hadden het net al eventjes over Mijn Tent is Top. Uh, 3FM heeft hier ooit een keer gestaan, ook in 2008. Hè? Dat zijn belangrijke evenementen voor de stad. Waanzinnig belangrijk. Merkt u ook daarna dat het dan drukker wordt in de stad? Absoluut. Uh, met uh, ook uh, toen de tijd mijn serious request. Geweldige belangstelling. En daarna enorme toename. Mijn Tent is Top. Idem dito. En in augustus hebben wij een week lang Tilt on Tours. Dat is een heel belangrijk uh, uh, talkprogramma. Een week lang, iedere avond, als drugs bekeken programma in België. En dat, dat is een die Vlaams week... televisieprogramma. Een Vlaams toch? televisieprogramma. En die week doen zij Breda aan. En daar, ja, daar verwachten wij ook weer veel van. Een invasie aan uh, Vlamingen. Ja, maar veel Vlamingen bezoeken Breda al vaak uh, in de weekenden. Zowel op zaterdag, maar zeker ook op de zondag. Omdat wij hier de koopzondag hebben. En dat is in België niet. Kijk, en dan geven ze lekker wat geld uit. Ja, wij zitten op 25 minuten van Antwerpen, van de Groenplaats. Dus veel Belgen gaan dan hier een bolletje drinken. Kijk, morgen dan uh, zijn we in Artis. Na sluitingstijd hebben wij de dierentuin, de hele dierentuin voor onszelf. Ik kan me voorstellen dat u daar best jaloers op bent. Want het is best leuk volgens mij als je een dierentuin voor jezelf hebt. Ik praat dan met de directeur van, uh, van, van Artis. Heeft u een vraag voor de beste man? Nou, ik heb eigenlijk wel een uh, suggestie. U overvalt me enigszins met de vraag. Maar wij hebben prachtige braakliggende terreinen in de stad op loopafstand van uh, de terminal, een nieuwe terminal die we krijgen van het centrum. Is het niet iets om eens na te denken om in deze bruisende stad... in de bruisende regio, in de delta, misschien een filiaal van artis uh, te creëren... Dat lijkt me wel eens een, uh, een mooie uitdaging. Zou u dat graag willen? Een dierentuin in de stad? Ja, natuurlijk. Het zou wel een unieke plek zijn dan... als je midden in de stad een dierentuin kan realiseren. Ja, en vooral... dus kan wat anders dan een woonwijk. Ja, en dan op een hele open manier dat realiseren. Dus we hebben veel braakliggende terreinen. Gaat er eens op een andere manier naar kijken. En Breda wil daar graag aan meedenken. En dan Artis met zijn geweldige geschiedenis. Die zou hier ook geschiedenis kunnen schrijven. Ja, u heeft wel een reptielenhuis. Een prachtig reptielenhuis. Toevallig ga ik daar binnenkort op uh, bezoek. En uh, die mensen doen het fantastisch. En die zouden misschien al het nodige kunnen doen in de samenwerking met Artis. Als je trouwens googelt op uh, Dierentuin en Breda, dan kom je uit op de website van de Kinderboerderij. Dat klopt. En daar zijn we ook geweldig trots op. Want velen genieten daar. Ja, helemaal goed. Bedankt. Fijn dat we hier mochten zijn. Morgen zijn we er weer zometeen. Kunststof. Oproep VNL. Wij blijven gewoon.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 Mkbbrandstof.nl Rust in je kop of je geld terug. Dit is Radio 1.